Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Britse parlementsleden worden extra beveiligd vanwege de gespannen politieke situatie. Het besluit is genomen na de bekladding van kantoren, brandstichting en doodsbedreigingen. Zulke incidenten komen in het Verenigd Koninkrijk steeds vaker voor sinds het begin van de oorlog in Gaza. Sommige politici durven niet meer te stemmen over zaken die te maken hebben met Israël en Gaza. Een aantal Britse politici heeft besloten om zich niet meer herkiesbaar te stellen. Om de beveiliging te verbeteren is 30 miljoen pond uitgetrokken. Defensie gaat een miljardenorder plaatsen bij Nederlandse scheepsbouwers. Die mogen de komende jaren vier nieuwe frugatten bouwen. Dat gaat het kabinet de komende dag besluiten. Bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving door RTL Nieuws. De kosten van de marineschepen kunnen, inclusief bewapening, oplopen tot 8 miljard euro. Fregatten zijn bedoeld om andere schepen te beschermen, onder meer met luchtdoelraketten. Nederland heeft er vier, de zeven provinciën, de Tromp, de De Ruiter en de Evertsen. Die worden de komende jaren nog wel gemoderniseerd, maar worden na 2030 vervangen door de nieuwe fregatten. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de bekerfinale. De Rotterdammers wonnen in eigen huis met moeite van Eerste divisieclub Groningen. Het werd 2-1. De finale van de KNVB-beker is op 21 april. Feyenoord speelt dan in de Kuip tegen NEC. De Britse tv-kok Dave Myers is overleden. Hij was bekend van het kookprogramma The Harry Bikers van de BBC. Daarin reisde hij met een andere kok op een motor de wereld over en kookte ze lokale gerechten. Dave Myers overleed aan kanker. Hij was 66 jaar. Het weer, op steeds meer plekken is het droog, minimaal rond 5 graden. In de ochtend breekt vanuit het westen de zon door, maar later trekt het weer dicht en gaat het in het westen regenen. Het wordt 9 tot 12 graden.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 is taking over I'm a About the times that I would dry your tears, helping you through all your fears. Now you're telling me that you have to move on when I need to do the most